Uur. Goedemorgen, ik ben Jolantien van der Meulen. In Tilburg is het dak van een transportbedrijf ingestort. Woensdag zakte een deel van het dak al in, waardoor muren gingen scheuren. Toen werd de boel al afgesloten, zodat er niemand meer bij kon. In Tilburg-Breda en dorpen in de buurt zijn ook alle sporthallen uit voorzorg gesloten door sneeuw op het dak. KLM op Schiphol vandaag zo'n 80 vluchten door het winterweer. En dat zijn vooral vluchten binnen Europa. Ja, afgelopen week heeft KLM ook al vele honderden vluchten geschrapt. Daarover zegt de topvrouw van het bedrijf bij Powell de Wit dat de communicatie naar reizigers beter moet. En in de Amerikaanse stad Portland zijn een man en een vrouw neergeschoten door agenten van de grenspolitie. Ze trokken hun wapen toen een auto op ze inreed. Volgens de Amerikaanse overheid zou het gaan om een illegale immigrant van een bende uit Venezuela. Op hetzelfde moment werd de minister. Appleus geprotesteerd tegen politiegeweld. En dan nog het weer. In het noorden van het land valt 5 tot 15 centimeter sneeuw. Daar geldt ook code oranje. In de rest van het land valt regen of natte sneeuw. Het wordt niet heel koud. In het noorden wordt het min 1. Land in maart wordt het 4 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Florian, dankjewel. Dan een overzicht van de files. Als die er nu al staan, weet ik dat. Nou, ik denk dat dit een record is. Er staan namelijk 4 uh, files. Begin op de A6. emmeloord Jaure bij Lemmer. 6 minuten vertraging. A7. Hoorn-Zaanstad bij Purmerend noord 17. A28. Hogeveen, Groningen bij Assenoord, Noord. 7 minuten. En de laatste is de A32, Weerdum, Heerenveen... Tussen Leppa Aquaduct en Heerenveen, De vertraging 6 minuten. Ja, op een aantal plaatsen al behoorlijk last van de sneeuwval. Want in het noorden van Nederland, met name Friesland, Groningen en Drenthe, krijgt het te maken met. Uh, nou ja, je hoort het net van Florentine al 10 centimeter, misschien wel 15 Niet of zo. Te geloven, maar. man. Uh, code Oranje daarvoor, kracht. Dus voorzichtig. Uh, dan uh, de eerste luisteraar. Die gaan wij eens rustig zoeken via 0909 3058 Zou jij het uh, gezellig vinden om deze vrijdagochtend even onze radioshow te ja, via de telefoon weliswaar, maar uh, het kan via 0909 3050. We hebben een, uh, een prachtig shirt voor je liggen, het Eerste Luisteraars T-shirt. Dat krijg je als je de Eerste Luisteraar bent. Dus uh, wagen gokje, bel en wie weet ben jij hem vandaag. Daar gaat je scherm. Had je nou maar een hoesje gehad? Smartphonehoesjes.nl Alles voor je telefoon, smartwatch, tablet en meer. Smartphonehoesjes.nl Winnen doe je tijdens het sporten.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 Pranklend, mm -hmm. um, veelzijdig, creatief en ook ontzettend uh, betrokken en aardig. Het geluid van oh, een nieuwe dag. Dit is de 538 Ochtendshow. Radio 538. Oh, want you, Zij ze ook de Verenigde Staten voor zich wisten te winnen. Want voor die tijd hadden ze daar eigenlijk nog niet gehoord van Simple Minds. Don't you forget about me. En dan is het zeven minuten over zes geworden op deze vroege vrijdagmorgen. Het is de 9e van januari. En het land is in tweeën verdeeld. Opgesplitst. Ja, is het land in ah, in ja, het ja, ja, Het politiek, land is verdeeld. Is het politiek nee, gezien, nee, nee. ja, ook natuurlijk. Nee, nee, nou, ja, dat is geen nieuws. Vooral technisch gezien dan? Uh, nee, uh, weer technisch gezien. We oh. hebben, uh, uh, uh, aan de ene kant van Nederland wordt het vandaag gewoon vier graden boven nul. Gaat het de hele dag regenen. En we hebben het noorden van Nederland. Ja, dat krijgt. Uh, het is echt uh, een en al ellende. Als ik je zag uh, uh, net waar? al ja. de eerste foto's vanuit het noorden uh, online staan. Dat ik dacht, zo, dat is onvoorstelbaar. Je voelt nu een beetje... Wat was er nou zo'n dorp in de buurt met bergen? Uh, wat ook geen sneeuw Heemskerk. had. Heemskerk. Wat? Waar geen sneeuw lag? Ja, ja. wat was dat? Dat was Heemskerk. Dat was Heemskerk. Ja. Was Heemskerk. Ja. Ja. Had de afgelopen week had echt zoiets voor mij. Iedereen in Heemskerk. Wat is er aan de hand in ja. Nederland? Ja. Ja. Want wij kunnen gewoon naar de Albert Heijn. Ja. Uh, en dat hebben we nu een beetje met de rest van Nederland. Van joh, wat gebeurt er in het noorden en Wij zitten daarna te kijken met een schuin over. En, uh, sowieso maak ik me ongelooflijk veel zorgen... over onze sneeuwpoppenverkiezing later vanochtend. Ja, maar Want, nee, maar dat komt wel goed. Nou, er gaat een verslaggever gaat kijken bij de winnende sneeuwpop. Of ja. die er nog staat. Maar het regent al de hele nacht. Maar ik zag oh. wel uh, de, uh, in de buurt natuurlijk heel veel sneeuwpoppen. Alle hoopjes, ze worden wel treurig hoopjes. Nee, ja, ja, maar hoort... die zijn nog niet weg helemaal. Nee, maar... Ik, Gelukkig hebben we de foto's nog. Ja, dat we kunnen bewijzen: van, het was echt een mooie sneeuwpop. Maar uh, ja. heb je ook met dit weer? Weet je, als je op, op een voetpad loopt. Dat, je hebt nu die trap. Ja. Dat vind ik nog erg rijp door die sneeuw. Ja, maar nee, dat is verschrikkelijk. Nog heet, je, je, nee, maar je glijdt, je glibbert. Wat ja, man. Ja, leuk, man. Lachen. Kijk, jij bent natuurlijk nog een jonge jongen, maar ik ben natuurlijk ja. ouder. V voor mij is het echt, het echt verschrikkelijk. Maar gisteravond worden... maakte jij je heel veel zorgen ja. om hier te komen. Ja, maar het voel. Nou, er is gewoon, ik heb gewoon lekker hard gereden. Maar jij komt natuurlijk uit Pijnakker, ja. daar sneeuwde het niet. Want in Bergen viel er heel veel sneeuw vanochtend. Er is geen, geen vlok gevallen bij mij. Ja, bij mij dus wel. Ja, jij zit aan die kant, zeg maar, boven die lijn waar ja. het noorden achter ligt. Ja, maar daarna werd het goed hoor. Eenmaal op de A9. Maar ja. Nou ja, bel even in als je vanuit het noorden of het oosten ja. stuurt, ja, even foto's. Ja, stu... En laat even weten hoe de wegen zijn. Want wij kunnen dat niet inschatten van joh. Nee, nee. Nou, Ik krijg hier al wat foto's. In Marcel stuurt een foto vanuit Assen. En daar hebben ze te maken met de witte weg en sneeuw die dwarrelt op zijn gooi uit. Nee, uh, even kijken, Akrum meldt dat het goed te doen is, dat is de A32. Akrum, Akrum. daar wonen Akrum. die uh, advocaten, toch? Ja. Hoe heet die ook alweer? Anker. De ankertjes. Uit de ankertjes. Die komen uit Akrum. Komen die uit ja. Oké. Okay. Uh, dan even wat nieuws. Voor vanochtend in het noorden geldt code oranje. Worden tientallen centimeters sneeuw verwacht. Rijkswaterstaat woordvoerder die vertelt tegenover het Etienne Nieuws dat het schoonhouden van de wegen daar een behoorlijke opgave gaat worden. Ja, dat is de grote uitdaging. Daar zetten we dus ook speciaal materiaal voor in. Oh. En als dat niet lukt, ja, dan, uh, dan houdt het op en gaan we uit veiligheid misschien wel zorgen dat ze bepaalde weggedeelten niet uh, even niet toegankelijk zijn. Maar oh. zoals het er nu uitziet, uh, moeten we eigenlijk voorbereid zijn op uh, ja, nog uh, gekkere omstandigheden dan we de afgelopen week al hebben gehad. Ja, ze maken zich op voor. Uh, uh, nou ja, een hele ja, zware... Snowzilla. Snowzilla. Maar ik ja. neem aan dat ze de Firestorm daarheen hebben gestuurd, toch? Ja. Firestorm? Is dat, dat is Firestorm. een nieuwe ding, hoor. Dat is het nieuwe dat apparaat. Die, een nieuw is er een nieuw ding? Ja, er is een soort... Een, een mega -machine is er gekocht. Ja. Ja, ik snap... Ik vroeg mezelf af waarom heeft hij niet op Schiphol gestaan... Ja. de afgelopen vijf dagen. <laughs> maar ja. Ja, dat Firestorm. ding heet Firestorm. Dat, dat rijdt langs uh, besneeuwde gedeeltes. Ja. En, en die blaast in één keer hele ijsplaten weg. Oh, wat goed. Ja. En die is van Rijkswaterstaat. Ja, dat weten ze zelf, uh, geloof ik nog. Nee, ja, de firestorm, oh, weet dat ja. ding. Nou, die zal ongetwijfeld die kant op zijn Dat denk ik wel. En, en, en zo niet, dan hoop ik dat er nu iemand luistert die denkt... hé, hey, dat is een goed idee. Ja. Ja. Laten we die op pad gaan. Uh, Dirk hebben wij aan de lijn uit Katwijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het in Katwijk? Ja, uh, hetzelfde als jullie. Nat en aardelijk. Ja, ja. Nat en Ja. Maar hebben jullie veel sneeuw gehad daar aan de kust? Uh, ja, redelijk, redelijk. Oh, toch wel. Toch wel, ja. Hey. Alleen nu, uh, nu is het allemaal droog en... Uh... En je bent onderweg al? We zijn al onderweg, we zijn richting buiten. En wat ga je daar doen? Uh, dan gaan we gaan het onderhoud doen van visserijschepen. Oh, je zit ook echt in de... Dan woon je in Katwijk en je zit in de visserij. Ja, dat klopt helemaal. Ja, dat kan ook bijna niet anders. Krijg je nog, als je naar de Katwijkse boys gaat, zo'n haringje bij, uh, bij Binnenkomst? Uh, ja, die krijg je nog ah, steeds aan dat, na de wedstrijd. Is, is dat, dat fantastisch? Rellen. Ja man, lekker. Maar is dat alleen bij winst of gewoon altijd? Gewoon altijd. Wat leuk zeg. Maar dat zit bij het toegangsbewijs, dat is ja, inclusief haar. Nee, nee, dat is meer als je uh, bij, de, bij de businessclub is dat. Dan, oh, dat is niet voor iedereen. Nee, ik weet, wij nee? hebben ooit uh, volgens mij nog zo'n verkiezing gedaan hier van uh, de ja, Leukse ja. voetbalclub of zo. ik, ik moest daar draaien. Ik, ik heb daar gedraaid. En dan kwam uh, ik, ja, ik ging daar kijken, dat is een geweldig. Draaien. fantastisch. Uh, let, op wat je, let op wat je nu gaat zeggen, hè. welke club was dat? We hebben er twee. Oh! <lacht> nou zeg even, welke club zat jij? Even ik Katwijk. Oh, de, club, en boys, de Boys, En die andere club is dan? Klik Boys. Kwikboys. Nee, het was bij Kwikboys. <laughs> ja, helemaal ja, gomme ja. Dat is wel, ja. Dan krijg je altijd, Harry. Heerlijk Harry en Uitje. Ja, ook als je niet van een businessclub ja. bent. En dan in oh, Iedereen oh, is daar gelijk. Wat een geweldige. Ja, ja, ja. ja, ja, ja Kwikboys ja, ja. van die hart zitten gewoon. Ja, ja. gewoon. Ja, Iedereen maakt wel zijn foutjes leeg. Ja, sowieso. Nee. Hey Dirk, leuk nieuws voor jou. Deze vrijdagochtend ben jij officieel. De eerste luisteraar. Ja, helemaal oud. Ja. Ja, Helemaal, is goud. Echte. Helemaal, goud. Helemaal, goud. Helemaal goud. Het bewijs dat je daar uit de buurt komt. We gaan hem ja, naar je toe sturen, man. Helemaal tof, dankjewel. Maak er een mooie dag van en een beetje voorzichtig, hè? Ja. ja, gaan we doen. Jullie ook. Dankjewel, wel, Direct vandaag luisteraar nummer 1. Goedemorgen. Goedemorgen. de en je weet dat je om moet staan. We zijn maar van kaart. Want je dag begint met de 5-3-8 show. 13 0 6 en Alesso is dit. Destiny 5-3-8. Every time. The 538 morning show Now was 6 years old I broke my leg Now was running from my brother and his friends And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down well, I was younger then Take me back to when I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 Niet vergeten waar hij vandaan kwam. Uh, een liedje over zijn geboortedorp. Castle on the Hill in uh, de ochtend. Waar woont hij ook weer. Even? Ja, Birmingham heette dat volgens mij. Ja, ja, hij is 50, naar Amerika. Ja, maar nou, oh. dit gaat over zijn geboortedorp. Ja, oh, oh, ja, ja. Dus, uh, waar hij ooit van opgroeide en uh, waar het kasteel op de heuvel staat. Mm. Uh, dan gaan wij eventjes naar uh, Mario. Mario, goedemorgen. Goedemorgen. Jij belt hey. eventjes vanuit het noorden van Nederland. Klopt. Met een kleine sneeuw-update. Ja. Hoe is het daar? Het is, het is uh, een best laag sneeuw wat op de snelweg ligt. Dus uh, wow. we rijden, we rijden tussen de 50 en 60 uh, rijden we over de snelweg. En waar uh, rij je precies aan? Ik rijd tussen vieze uh, palen en drachten. Okay. Oh ja, maar, oh, ja. maar ja. hebben we het over 2 uh, centimeter of 5, 6? Uh, nou, ik denk dat, een, uh, denk, denk dat er nu een centimeter of twee al ligt, denk ik. Okay. Oh ja, dat is verraderlijk glad. Uh, ja. Maar het sneeuwt ja, ook uh, het is... op dit moment. Het sneeuwt uh, aardig door, ja. Ja, ja. wint erbij. Inderdaad. Nou, een en, dan nog, uh, en dan nog mensen die er voorbij rijden met gangtjes voor 70, 80. Dat vind ik zo asociaal. Ja, maar dat is, het is vaak mensen die winterbanden hebben en die voelen zich toch als soort ja. koning van de weg. Ja. Uh, Mario, maar doe, nog... doe een beetje voorzichtig, hè, vanochtend. Ja, ga ik doen. Waar moet je heen? Ik moet zelf de Veen. Oké, okay, ah. uh, rij voorzichtig. Gaat ze. <laughs> ja. uh, Thomas, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Thomas in de buurt van Groningen. Ja, klopt. Ik ja. reed nu uh, toevallig in mond, maar... <laughs> en hoe is het daar? Nou, het is veranderlijk wat. Ik reed net al uh, mijn 80 stuk reek 30. Oeh, okay. oh. dat is niet best. Dat is echt... Maar hey. een... ja, als je uh, tegenstelling tot al jouw voorganger net zei... Uh, passen mensen zich aan aan de omstandigheden... of is het uh, toch wel vol gas... Nou, hier passen ze zich gelukkig nog wel aan. Oh, wat, oh, wat fijn. Okay. En uh, moet jij nog verder, Thomas? Uh, broer, ik denk dat ik nog zo'n kilometer of tien moet. Oh, Oké, okay. dus je bent bijna op de plaats van de, uh, bestemming. Ja, gelukkig wel. Beetje rustig aan rijden vanochtend. En uh, laat dit een waarschuwing zijn voor iedereen die in het noorden van Nederland nog de weg op moet. Code Oranje ja. is daar van kracht. En zoals je net al hebt gehoord van Mario en Thomas, er valt op dit moment sneeuw daar in het noorden van Nederland. Uh, dat geldt niet voor de rest van uh, het land, want daar regent het gewoon en is de temperatuur boven nul. Uh, Sierra Spyro is dit bij 508 in de ochtendshow. Got me in a stay, Said dat je niet me. Geweldig liedje. Jij bent fan hè van deze ik plaats. Ik vind het zo mooi. Ja, ik zie ja, ook. Ik ben een. Je romantisch ja. ja. hier. <laughs> maar dit is uh, helemaal nieuw, dit... Uh... Nou, zo'n paar, paar weken juist. Maar, maar je, uh... bent helemaal, je hebt je hart verknocht en Ik heb plaat. een hart verknocht. Dat nou. heb je wel eens dat je een plaat onwijs mooi vindt? Ja, nee, zeker. Maar het valt me op dat jij dat de laatste tijd, jij hebt dat veel bij ballades. Ja, ik, we zitten in een hele gevoelige periode. Ja, dat blijkt wel, ja. ja. Dat, uh... ja romantisch. Uh... Ja. Ik ben een sowieso een romanticus. Zo, dat, zo dat ken zo? ik helemaal niet. Ja, ja, ja, ja. Waarom? Vertel even. Nou ja, ik neem altijd uh, een bos bloemen voor mezelf mee. Dus <laughs> meteen ja. ja. kans op de budget. We gaan uh, lekker naar de wekker opduigen. En, uh, vandaag een extra keuze, want het is vrijdag dus de vreemde eend van de partij. Uh, team, die heeft voor ons het laatste nieuws. Een verdwenen Nederlandse lekkernij komt misschien terug. Ik vertel zo wat het is.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 Waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss cents for every party. Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een zet. Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op zunweb.nl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 Kijk voor al onze services op hornbachnl slash service. Hey, goedemorgen. De ochtendshow van 5 uur met het weer voor deze vrijdag in het noorden: Code Oranje. Daar vriest het en valt er veel sneeuw vandaag. In de rest van het land is het regenachtig of sneeuwt het licht, maar er is de natte sneeuwtemperatuur 4 graden. Morgen ook koud. Temperaturen rond het vriespunt in het zuiden: wederom sneeuw. Zondag droog en min 1 tot min 4. En dan de files waarvan Rick ja, weet waar ze staan. 12 files, je zei het al. Veel problemen in het noorden. Begin op de A7. Herenveen Groningen bij Boer Akker, 12 minuten. A7. Herenveen Groningen bij Groningen-West, 7 minuten. A7. Groningen-Herenveen bij Marum, 8. Dan de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmeren-Noord, 39 minuten. A28 Hogeveen-Assen bij Assen-Zuid-9. A28 Hogeveen-Groningen bij Assen-Noord, 7 minuten. Dan de A28 Assen-Groningen bij Haren, 8 minuten. A28 Groningen-Assen bij Assen, 8 minuten. Dan de A28 Groningen-Hogeveen bij Bijlen, 8. En de laatste is de A32, ja, ook in het noorden. Heerenveen-Weerden bij Grauw, de vertraging 10 minuten. Oké, okay, dankjewel. Het is drie over half zeven. De Punten van het nieuws... Florentin, goedemorgen. Ja, in het noorden van het land geldt dus sinds middernacht Code Oranje. Er wordt flink wat sneeuw verwacht en een harde wind die sneeuwjacht veroorzaakt. Ga daar niet de weg op waar water staat. KLM schrapt opnieuw vluchten vanwege het winterweer. Zo'n 80 stuks. Vooral die naar Europese bestemmingen die gaan niet door, omdat er vanavond weer slecht weer wordt verwacht. In de Amerikaanse stad Portland zijn een man en een vrouw doodgeschoten door agenten van de douane. Ze trokken hun wapens toen een auto op ze inreed. Volgens de Amerikaanse overheid zou het gaan om een illegaal illegale immigrant van een bende uit Venezuela. En in Minneapolis zijn de protesten tegen immigratiedienst ICE weer opgeleid. Een agent van ICE schoot eerder deze week een vrouw dood. Heftig filmpje trouwens. Zo, heeft. niet normaal. Zo. Maar wat een bende is het in Amerika, Zo. zeg. That's niet normaal. Niet gezellig. Suzanne Schulting dan doet op de winterspelen ja. mee op twee afstanden. Ze was bij het gewone schaatsen natuurlijk al zeker van een plek op de duizend meter. En daar komt nu dus die 1500 meter shorttrekken bij. Heeft het te danken eigenlijk aan haar ere grote successen en goede prestaties natuurlijk. Maar het maar dat, het ze daar, uh, dat ze daar zo lang over na hebben moeten denken toch? Ja, ik snap dat ergens wel. Uh, voor mij is het in het verleden wel vaker gebeurd, hè? dat uh, schaatsers op verschillende... Uh... Ja. En zij zegt ook uiteindelijk... Ja, de lange baan heeft voor mij prioriteit. Ja. En dat is toch een... Ja, je, kan natuurlijk maar, je kan je je zo verdelen... Dat, het, dat je alles kan geven op al die wedstrijden. Zeker. Ik heb, ja, ik heb geen idee hoe dat werkt. Nee, of, ik ook niet. Als sporter. Ik hoop voor dat het uh, lukt. In het verleden hebben uh, we heel veel uh, sporters gehad... die op meerdere afstanden hebben gewonnen. Jawel, maar dat is altijd lange baan. Ja. Maar in dit geval is het natuurlijk en lange baan en short track. zijn echt verschillende dingen. Het is twee. bijna alsof je zegt... van, nou, ik doe mee met wielrennen en met ja. boogschieten. Ja. Dat, zo voelt het bijna. Ja, het is wel een harde wereld. Want hierdoor kan dus weer iemand anders niet ja, ja, meedoen. En dat wel... is dan de afweging die je moet ja. maken. Gaat schuld in... Ja. Uh, die medaille pakken. of uh, ja, moet je dan toch iemand anders laten gaan. zodat zij inderdaad vol voor de lange baan kan ja. gaan. Het uh, iconische Haagse hopje. dat helaas niet meer bestaat. Over wordt het waarschijnlijk. Zo nou, oh, dat is toch heel lekker. Die hey. wordt waarschijnlijk gered door uh, snoepproducenten in Indonesië. Want ze stopten eigenlijk. omdat ze die machine niet meer hadden. Die, oh. die machine die moet dat hele ingewikkelde velletje eromheen krijgen. Het is dus een beetje een ingewikkeld uh, inpak. Uh, dus ze konden je. de snoepjes wel maken, maar de verpakking was eigenlijk het probleem. Ja, en in, in Indonesië hebben ze nu drie van die machines gevonden. Ja. Dus nu gaan ze daar checken van... hé, uh, hey, als jullie toch uh, het Haagse hopje daar maken onder een andere naam... Ja. dan kunnen wij uh, het de voortzetten. Het Indonesische hopje ja, ja, Het ja, ja. is een beetje koffiesnoepje, toch? Een beetje ja, het is koffiesnoepje. Je vindt het zo smeren. Ja, je hebt wel vaak bij restaurants inderdaad. Dan ligt die naast je kopje koffie. Ja. Uh, ligt die een hele groot specifieke kopje. smaak. Ja, ja. vies. Ja, vind je niet lekker? Nee, absoluut niet oh. En de grote wijzer van de Domtoren... Ja. die is woensdagmiddag van het uurwerk losgeraakt. Nou, hij viel dus meters naar beneden... belandde op die onderste omloop van de toren. Gelukkig niemand zo, gewond. Zo. Dat had ook helemaal mis kunnen gaan. Uit voorzorg heeft de gemeente wel het plein van een, ja, voor een gedeelte afgezet. Uh, en raad eens hoe, hoe zwaar zo'n wijzer eigenlijk is. Ja, dat hangt ervan. Is het de grote of de kleine wijzer? Het is de kleine. Het is de, de kleine? minutenwijzer. Nee, dat is de urenwijzer. Nee... Nee, de kleine... de kleine wijzer is de. Het is, de, de, is de, de, wijzer. Grote wijzer ja. de grote wijzer? Die wijzer die de grote wijzer is van de minuten. Dus dat is de minutenwijzer? Ja. Ja, dat is dat de, de grote. De die is de zwaarder, de zwaarder ja. denk ik. Ja, is ja die denken. is natuurlijk zwaarder. Hij is twee meter lang. Ja. Twee meter? Ja. En is hij van staal? Nou. IJzer, ja, denk ik. Ik, ik deed twee kilo. Nee, joh. Ik denk dat dat ding echt een uh, kilo of tien of twintig was. 2 kilo, Rick. Nee, 20 ja, dus, uh, kilo. kilo minimaal nee, joh, op 70 al. kilo. Ah, 70 ja. kilo. Ik ben hartstikke nou, dood als het op je hoofd gaat. Ja, je ja, ja. moet je niet op je hoofd kijken. Nee. Nee. Nee. Nou ja, goed, hij was natuurlijk helemaal verbogen. Hij is inmiddels gemaakt. Hij hangt weer, wel met touwen vastgemaakt. Maar, oh, dat uh, geeft touwen het Ja, ik weet het niet. Het is kort over touw. <laughs> <laughs> maar goed, nu worden wel ook de andere wijze Ja, dus dat even ding gecheckt. is natuurlijk voor een vermogen gerenoveerd de afgelopen vijf jaar. Zo knullig dit. ze hebben al die. Uh, wat ook de. dat is grappig. Bijvoorbeeld de, de wijzerplaat. zijn vijf meter van die dom. Niet normaal. Dom. Maar oh, je ja, ja, even. Dat, dat is twee verdiepingen van een huis. Ja. Je ziet dat ding. die klok altijd hangen. Ja, en dan denk je. nou ja, het ja, wel. Vijf, vijf meter. Diep te geloven. Ik heb ook eens. Uh, mijn ouders wonen naast hun kerk. dus ik ook vroeger. Ja. En toen werd op een gegeven moment ook de klok gerenoveerd. En toen werd die zo naar beneden gehaald. En dat vond ik zo prachtig. Want die klok. die was gewoon drie meter ja. groot. En dat vond ik echt een heel spektakel. Ja, ja. ja. Maar goed. En de klepen hoor. Maar op. Maar op. Nog even dan, Jack van Gelder die was, uh, die was natuurlijk een vaste gast bij de Oranje ja. Zomer. Maar momenteel zien we hem dus niet op dit moment bij uh, Helene Hendricks... Uh, bij de Winterzomer. Uh, en jij weet hoe dat oh, komt? Oranje oranje zomer, De oranje, oranje ja. Zomer. Nou ja, hij is dus op een zijspoor gezet door het programma. En ze kiezen dus voor een andere basis. Nee, hij is oh. niet op een zijspoor. Ze nou ja, lijkt het wel, ja. Nee, Hij heeft daar een reactie al gegeven. Maar is niet uitgenodigd is hetzelfde ja, als op op een zijspoor. Op zijspoor? Nee, want dan kom die. niet... Nou, maakt niet uit. Maar hoezo hebben ze hem niet uitgenodigd? Nou, nu, voor dit, deze het, periode niet, maar hij komt daarna gewoon weer terug. Ja, in de zomer waarschijnlijk. Oh, dan is hij... Oh, oké. Okay. Dus ja. hij is voor nu eventjes... Voor nu niet. Voor nu niet. Wel maar, jammer. Ja. Ik vind hem altijd leuk. Uh, oké, okay, Flo, dank je wel eventjes voor dit moment. Want uh, zo dadelijk hier uh, jouw kans op de badjas. En die willen we ook deze ochtend weggeven. Zeker op vrijdag, want dan hebben we ook de vrede eend in Lekker naar de Wekker. Wil je niet nog even blijven.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 Het over gaat, ik wil weer wakker met je woorden. Overigens over Douwe Bob, die komt volgende week komt die langs bij ons in de Ooghoudshow. Nee. En ik heb het hier. idee, uh, uit de teas die ik voorbij zag komen. Vrienden van Amsterdam, heeft altijd zo'n liedje, weet je wel, zo'n thema-liedje. Ja, ja, ja, ja. Uh, en ik zag een, uh, een dingetje voorbij komen, waar voor mij ook Mo en Douwe Bob en nog... Uh, wie was die wow. andere artiest nou? Er zat nog iemand in. Waarom mij in Amerika waren ze. ik denk dat vandaag namelijk of vanavond uh, uh -huh. die plaat uitkomt. Oeh, is Thomas Actra toevallig? Zou best kunnen, ja. Want het was in Amerika en ik weet dat hij daar nogal graag komt. Ja, hij uh, komt er ja. inderdaad graag, ja. Wij hebben er nog wel. Uh, wel nou, wij waren bij de, de slijter, kwamen we tegen. Wij we gingen de marathon van New York lopen. <lacht> nou ja, je weet voordat je een marathon gaat lopen, moet je goed indrinken. Ja, ja, dat hebben we ook gedaan. En wij gaan daar een slijter in. Wie staat daar? Ja. Dat is toch, toch, toch grappig. Toch raar. <lacht> ja. En niet veel later kwamen we ook <lacht> nog Paul de Leeuw tegen. Dat blijft toch gek, hè, dat je dan bekende ja. mensen in het buitenland tegenkomt? Ja. ja. Ja. En je denkt in zo'n grote stad. Hoe is het mogelijk? Weet je, en je ja. loopt een winkeltje in en je denkt: nou, nah, dit is gek. Ja. Dat is bijzonder. Dat ja. is apart. Uh, maar wordt vandaag bekendgemaakt, geloof ik? Hè? Dat het, denk het, ik. Nou, het, nou ja, het vanavond thema. is het natuurlijk de eerste show. Dus ja. ik denk ja, dat ze het rijden, ze, raar, natuurlijk. ze zullen daar wel mee openen of uh, weet ik veel wat. Dus Leuk. Ik ben benieuwd. Uh, vanavond gaat het los. De vrienden van Amstel Live editie 2026, waar je overigens later vanochtend gewoon nog kaarten voor wint. Lekker na de wekker. Als je de bel voorbij hoort komen. Maar first things first. We gaan ons even focussen op lekker na de wekker, want daar is het tijd voor geworden. En wij hebben vandaag de de verjaardag van uh, ja, een veelgedraaide artiest op deze radiosender. Dus Jean-Paul is jaren vandaag. Oh, leuk! Zullen we een temperatuur doen vandaag? Optie 1. Welkom aan de tijd, Paul. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for sheltering you from the storm. Hold on, girl. I got the right tactics to turn. Als de Show bal gaat, dan moet je een 1 naar de studio sturen. En is je stem uh, voor hem uh, ook jarig vandaag? Alvaro Soler is een jaartje jarig, uh, of een jaartje ouder geworden. Uh, Sofia is optie 2. Het klinkt lekker zomers, kan in principe natuurlijk gewoon vandaag. Maar het is vrijdag en dus is er een, een escape, zeg maar, voor de mensen die deze twee platen niet leuk vinden. Namelijk... De Vreemde Eens. En dat is totaal iets anders. Er is ook helemaal geen aanleiding om de platen te draaien vandaag. Vandaar dat het vrij vreemd is. Maar Kattenai Joe van Rednecks, optie 3. De Vreemde, de Vreemde Eend! Nou, Rednecks, Cutting Joe. Vandaag de plaat die geen aanleiding kent om te draaien... maar wel gewoon leuk is om weer eens te horen. Uh, de Vreemde Eend, optie 3. Dus, Sean uh, Paul, optie 1. Alfaro Soler, optie 2. En uh, Rednecks, als je dat de leukste vindt... stuur even een 3 naar de studio. En je stemt op De Vreemde Eend vanochtend. Plaat met de meeste stemmen, want zo werkt het hier. Die draaien we straks helemaal op. It's complicated, it is. That's just the way it goes. feels like a way Die toen nog echt aan het begin van zijn carrière stond. When love, that's ja, over. Uh, 13 minuten voor 7 uur geworden. De hoogste tijd voor Lekker naar de Wekker. Wat is er Lekker naar de Wekker? Gleven door. Nou, een interessante keuzepaletje vanochtend. Jean Paul was optie 1. Alvaro Solaire, optie 2 met zijn Sofia en dan ook nog Rednecks met Night Joe als vreemde eend. Janet, goedemorgen. Goedemorgen. Of is het Janet? Janet, maar. Gewoon Janet, uit Bergijk. Ja. ja, helemaal. Ja, ja Bergijk. Van de vroeger bekend ja. Radio Bergrijk. Ja, zeker. Ja, dat klopt. Ik ja. Ja. Ja. dat ja, was... nooit geluisterd, toch? Was een beetje een parodieprogramma, toch? Ik zou het niet weten. Ik ook niet? Nee. Ja, nee, volgens mij. Ja, ja, ja, heel beroemd. Werd uitgezonden op de, op de landelijke radio. Zeker. Radio Bergheik. Zo ken ja. ik Bergheik eigenlijk. <laughs> ja. hey, wat ga je doen vandaag, uh, Janet? Ik ga werken. Ja, dat. Maar wat? Ja, ik ben praktijkpleider in de zorg. In Tilburg. Oh, dus jij De handjes aan het bed, zeg maar, die, uh, als die er eenmaal staan, dan heb jij ze helemaal uh, gekneed. Ja, ongeveer zo, ja. ja. ja. ja. Met beeld van mijn collega's. Hoe lang, uh, hoe, hoe lang duurt zo'n opleiding? Uh, het verschil is welke opleiding je doet. Want dus, hey, je, kan, je kan een beetje kiezen. Ja, dus de, de gespecialiseerde opleidingen, dus voor elkaar. OK. Ja, ja. Dus dat ligt een beetje welke opleiding je doet. Oké. Okay. Ja? Hey, uh, vandaag Jean-Paul, Alvaro ja. Soler, ook leuk natuurlijk. En Rednecks met Katna Joe. Ja, de tweede, de derde optie, de vreemde een. De vreemde oh wacht even. Hebben we hebben de tweede, de derde optie. Ja. Ja. Maar is het de derde nu of de tweede? De vreemde 1. Ah, de vreemde oh, De derde optie. derde optie. Dat country liedje, zeg maar. Ja. ja. Vind je leuk? Ja, ik vind nog een leuk plaat. Ja. Nou ja, dat is ook ja. eigenlijk het enige dat we van jullie weten, toch? Wat de ja, leukste is. Zeker. Ja, Hé, een badjas is voor jou. Oh, ja, we hadden heel graag een witte toegestuurd natuurlijk, voor iemand in de zorg. <lacht> maar uh, uh, uh, het is uh, groen of een paarse? Nou, doe maar een um, groene. Een groene gaat uh, richting ja. Bergijk gestuurd worden. Janet, heb een mooie dag vandaag. Het komt goed. Oké, okay, zorgopleider Janet stemde op uh, de vreemde eend... en zij was daar niet de enige in. Want uh, met overmacht ook weer gewonnen vanochtend. Rednecks!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 Oh, het was sensationeel dat deze plaat uitkwam. Halverwege de jaren negentig. Dit was echt. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, echt Ik waar? vind het nog steeds verschrikkelijk. Heb je nooit leuk gevonden? Nee, nooit. Gek is oh, dat, he? Het grappige is: uh, je hebt uh, de, de rednecks. Dat is een soort formatie, uh, gelegenheidsformatie. Ja, je hebt een rednecks voor Zuid-Europa. Je hebt een rednecks voor Noord-Europa. Je hebt uh, die toeren zo een oh, beetje. Je hebt voor mij uh, drie of vier rednecks. Ja. ja, ja. Er is niet een originele rednecks. Daar kwamen we toen in een zangeres tegen van Werd. Van ja, daar we hebben we mee samengewerkt. Ja. Uh, zij deed uh, artiestenbegeleiding mij ja. bij de, de Guus Mewes concert. Wat ja, ja. ja. uh... was een soort franchise was het? Ja, het zei, ja Franchise, ja. als jij morgen een Rednecks wil beginnen. Dan moet je eerst naar de Rednecks Academie. Ja. En dan uh, uiteindelijk uh, krijg je de vergunning ja. om het ja, te doen. toch? Want kun je die anderen nog herinneren? Ik, ik, jullie hebben het nu over. Ja, dat... twee hebben ze er ja, gehad. Ze hadden, twee dat ja, twee eetjes. Ja. We hebben old poppen en ook. en ook. Uit een stukje. <laughs> like Die klinkt gewoon precies hetzelfde. Die klinkt a precies hetzelfde. Dit was toen de opvolger. Ja, ja, ja, ja. Ja. En daarna was het klaar voor. Ja, ze ja, nog een ballade hadden ze. Wish you ja, were yeah. hair, maar dat is niet zo'n hele grote hit geworden. Uh, straks vervolg van de ochtendshow. We hebben kaarten voor de vrienden van Amsterdam Live. Vanavond gaat het uh, helemaal los. En deze editie 2026. Uh, kun jij nog bijwonen? Kaarten zijn echt nergens meer te krijgen. Behalve hier bij 538. En het leuke is dat we meteen vier tickets weggeven. Als je zo meteen belt. Zodra je de kroegbel ergens in de show hoort. Uh, en verder moeten we het maar even over het weer hebben. Want er staat een onstuimige dag voor. Met name het noorden van Nederland uh, op het programma.